Michel Koenen met het NOS-journaal. Het bestuur van de SP heeft Lilian Marijnissen opnieuw voorgedragen als lijsttrekker voor de partij. Het partijbestuur zegt dat Marijnissen kracht en leiderschap heeft getoond in de afgelopen jaren. En Lilian Marijnissen wilde zelf ook graag door als lijsttrekker van de SP. De Russische president Poetin hoopt dat het Wagner-huurlingenleger een andere commandant krijgt... en dat de banden met Yevgeny Prigoshin worden verbroken. Dat meldt een Amerikaanse denktank die zich baseert op een interview met een pro-Kremlin-krant. Een commandant die Seda wordt genoemd zou door Poetin naar voren zijn geschoven. Hij zou de afgelopen maanden al vaker Wagner-troepen hebben geleid.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 En in Vlaardingen is een gebouw verwoest van een paintballcentrum. Het houten pand brandde afgelopen nacht volledig af. Het vuur werd ontdekt door brandweermensen die in de kazerne zaten... die vlakbij het paintballcentrum zit. Ze hoorden knallen en zagen een rookwolk. Er raakte niemand gewond. Het weer in de ochtend, vooral in het oosten geregeld zon... Later op de dag meer bewolking en kans op een bui, mogelijk met onweer. Het wordt 23 graden aan zee tot lokaal 28 graden in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate Dit is even de hart van de ANWB Er zijn geen bijzonderheden oh, En tot over de ANWB, nou, verkeersinformatie nee, zin, in zin in Zandvoort Is zin in ZFM, Zfm. Met nu, Toebak leeft Ja, tweede gedeelte niet het radioprogramma uh, Straks een man die jarig is Gij begeert van mij te vernemen hoe je mijn spilderij zou... Wie zou dat nou zijn? Dat hoor je straks. Ook nog een stukje geschiedenis. Er is even een plaat die zo vrolijk is. Dat je hem heel vaak hoort op de radio. En zeker hier. 4 hem. Ginja Ninja. Sunshine. Rijn op plaats zeggen eh, niemand minder als Ginger Ninja en Getting Live at the Sunshine. Het is de tweede geld in het radioprogramma. Kijk je in het verleden, wat gebeurde er door de jaren ah, heen? We gaan terug naar 1965, wat een mooi jaar is dat, 1965. Ja, ja, ja. Er zijn zoveel dus mooie dingen ontstaan. Uh, de eerste uitzending van Nederland 2. Ja, en wat is de eerste uitzending dan? Dat is Gewest tot Gewest. Ja. En het grappige is, in uh, Gewest tot Gewest behandelen ze dan... Uiteindelijk dat de, nieuw, de nieuwe televisiemast, de nieuwe televisietoren, is vernieuwd in Roermond. En die zendt onder andere dit ook uit. Ja, uiteindelijk, dus dat is ook wel leuk. En uiteindelijk zijn ze begonnen in uh, uh, maart met proefuitzendingen. Dat duurde zeven maanden en uiteindelijk uh, zijn ze zwart-wit gaan uitzenden. En in het begin was het nog 17,5 uur per week. En uiteindelijk kwamen er wat uren bij door het Eurovisie Zongfestival. En ze zonden dan uit s'avonds tussen 8 en half 11. Mooie tijd, jongens, we gaan naar bed. Half elf. Half elf, ja. En nu is het plus minus 17,5 uur per dag wordt de televisie uitgezonden. Nu was het, toen was het per week. Nou goed, en uiteindelijk kwam er in 4 april 1988 nog een net bij. Net Nederland 3. En nu hebben we zoveel netten dat je echt denkt van... Mijn god, is er nog iets knaps op televisie? Ja, terug naar die 17,5 uur per week zal mooi zijn. Wat gebeurde er nog meer door de jaren heen? In, uh, <coughs> ja? Er was, uh, in 1999 was de eerste kruistocht... En die was eigenlijk dus na het beleg van, uh, van Jeruzalem. En uh, dat was ook de, de, de keer dat die gode Frieden van Bouillon zich uit, uh, uitgeroepen werd tot koning van Jeruzalem. Okay. Maar, maar dat wilde hij niet. Maar het leuke is, ik ben dus afgelopen Pasen ben ik dus, uh, in België geweest. En dan ben ik naar het kasteel van uh, Bouillon geweest. Want oh, ja. Bouillon is een plaats in België. Ja, oké. Okay. En natuurlijk uh, uh, serveren ze daar soep, logisch. Ja, <laughs> ja heerlijke bouillonsoep. Ja, hey, uh, we kunnen het nog wel ons herinneren, denk ik, twee jaar geleden. De overstromingen in België, Zuid-Limburg en Duitsland. Ja. ja. 2021. Balkenburg. Ja. Een uh, zootje was dat. Ja, ja vandaag ook geleden. in de krant Gulen hier in Nederland. Ge ge ge geulen, Geulen, niet Gulen. Ik zit okay. in het weg met Gulen van uh, staatsgreep zit ik me. Op van de Pup aan de Geul. Ja. Je, de, de, de, de, de, precies. En die zijn nog steeds bezig daar aan het. Uh, revalideren, wilde ik zeggen, maar aan het restaureren. Her, ja, en... erg, hè? Nou ja, dat is echt bizar, want twee jaar geleden nog steeds in de shit gewoon. Ja. 1997, dit. In 1997, world-famous fashion designer Gianni Versace was gunned down in the street. He was enter in his house. We just heard gunnen. He was on the steps of the house. Who would have done something like that, It was the culmination of a three-month, two-and-a-half-thousand-mile rampage. I quickly realized that this was much, much bigger than anything we had ever dealt with. As the clock ticked, the body count rose. And with it the question, why had Andrew Cunanan, a good-looking and popular young man, embarked on this devastating killing spree? Killing spree, he was, was a killing spree killer. Uh, this en uiteindelijk uh, was hij heel populair. In het uitgaansleven, in de studentenwereld, hij werd gegeven als dat ouder. Was hij minder populair. Daar was hij wat gefrustreerd over. En uiteindelijk heeft hij eerst een van zijn goede vrienden heeft hij vermoord. Oh. omdat hij toch wel erg jaloers was. En architect, David Madsen. En ook nog Jeffrey Spray, heeft hij ook nog uh, vermoord met een hamer. En uiteindelijk was hij uh, op weg. En hij heeft er echt heel veel kilometers afgelegd. Op een gegeven moment ook een oudere man neergeschoten. Uh, gewoon onderweg en uiteindelijk uh, ging je Gina Versace ook uit de homo zien. En die heeft jij dan neergeschoten. Mm. En ja, uh, gewoon een gefrustreerde jongeman. die eigenlijk een beetje, nou ja, noem je dat. Uh, ja, hij was klaar. Ja, ja, En ja. uh, ja. ja. uh, ja. die, die beste vriend die belde gewoon een tijdje niet zeker. En toen dacht ik van. Wat? Nou ja, hij, hij was vooral heel populair in de homo zien. Maar uiteindelijk werd hij minder populair. Want er waren jongere gasten. Hij, was, hij liep tegen de dertig. Ja. Uiteindelijk werd hij eigenlijk een beetje afgedaan. En daar werd hij gefrustreerd door. Oh, wat een, dus, een narigheid al. Ja, hij heeft okay. een bekende zus, hè? Donatella. Italiaans. Ja, die is Versace. Ja. Ja, ja. ja, ja. ja. oké. Okay. Ja. ja, degene die vermoord is. Ja, bedoel ja. je. Ja. ja, dat snap ik. Vertel, ja. wie is een meerjarig? Oh nee, Ach, ja er is er het, mee nee gebeurd. Nee, nee, nee, nee, ja, nou er is wel eigenlijk iemand uh, vandaag is iemand's geboortedag en een belangrijk iemand ja. in de wereld. Rembrandt, Rembrandt van Rijn. Rembrandt nou, van Rijn. ja nou je hoorde hem uh, al. Jij begeert van mij te vernemen hoe hij mijn schilderij zou het kunnen hanteren. ga ah. voor niemand behoudens mijzelf een, kan schilderen als Rembrandt. Jazeker, niemand als mij kan zo schilderen. <lacht> dit hebben ze aan de hand van de intelligentie... Uh, Artificial dus intelligence is... hebben ze het kunnen achterhalen ah. hoe deze man klinkt. Ja, ja Ze hebben zelf al uh, zelfportretten van deze man. Ja. Dat ze uiteindelijk dat wel ik denk, Nou, zo zou je kunnen klikken. Ook met het buikje van hem. Normaal heeft hij wel een warme bruine stem. Nou, dat was hem. Ja, heel leuk. Ja, ik had het net al, al over Hippolyte mers Mourier. Ja? En die heeft dus uh, dan, toen de tijd heeft dus, uh, ook trooi op margarine aangevraagd. Ja. En het schijnt dus toch wel was er eigenlijk een, een prijsvraag van de Franse regering. om een goede, door goedkope botervervanger te ontwikkelen. voor de arbeidersklasse. En bij uitzondering de marine. En uh, ik denk misschien, uh, uh, misschien dat daar wel die naam uit ontstaan is. Uh, voor een Marche pour la Marine, mar Margarine. Ik heb geen idee. <laughs> denk maar... ik zomaar, dat is spontaan hoor. Ja, het was een rundervet geloof ik. Uh, samen met mager melk. En nou goed, uiteindelijk heeft hij een patent verkocht in uh, 1871 aan Nederland. Eerst hadden we dat niet, de patenthouders in Nederland. Dus in Nederland gebruikte het illegaal. Uiteindelijk heeft hij het wel verkocht. Hij heeft het aan heel veel landen verkocht, dat patent. Dus hij heeft er flink wat geld aan verdiend, deze. Deze. Hypo... Hippolyte. Hopo, Hippolyte. Hippolyte. Hippolyte. Uiteindelijk heeft hij het verkocht aan de Nederlandse Anton Jurgens. En dat is een van de uh, pijlers van Unilever, hè? Ja, ja. en daar is Unilever misschien wel groot mee geworden. Dat denk ik wel ja. Het werd verkocht, dus het patent, voor 60.000 Franse-Franckers. Ja. Nou, kopie, Lekker. kopie. Goed. Wat gebeurde? Was... Mark, je er een handje aan? De ja. ja, ja, 1975. De lancering van een Apollo-ruimtevaartuig... vanaf Kennedy Space Center. 4, 3, 2, 1... en liftoff. ASTP. Apollo-Soyuz-Test Project. Now in its third year of preparation... all is nearly ready for this first link up in space... with the Soviet Union. Each country will launch and fly its own spacecraft. But share a common docking module that will allow astronauts and cosmonauts to pass to and from each other's spaceship. Ja, dat is mooi hoor. Want het is namelijk Russisch en uh, de Amerikanen ontmoeten elkaar in de ruimte. Daar hebben ze dus drie jaar of vier jaar aan gewerkt om die koppeling te kunnen maken. Want ja, je hebt het al met subcontacten al. Die niet al bij elkaar passen. Dat heb je ook al. Uh, Adapters voor nodig. Uiteindelijk hebben ze het voor elkaar gekregen. En er zijn ook filmpjes van dat ze elkaar een hand geven. Het is heel grappig om te zien. En ze hebben plus minus 46 uur en 46 minuten gekoppeld gezeten. Ze hebben embryoontwikkeling uitgezocht, vissen, genetica. Ze hebben allerlei proeven gedaan in de ruimte. Echt heel veel. Mm -hmm. En ze waren gekoppeld op 17 juli om 20 minuten over 4 smiddags. Dus het is heel mooi. Deze. hoe uh, heet het ook weer? Suring, Nee. nee. apollo zoyuz koppeling Zoëuz. Het is Goed. vandaag ook uh, precies twee jaar geleden dat uh, Peter R. de Vries is overleden. Hij was mm -hmm. dan negen dagen daarvoor neergeschoten. Dit was dus dan de, de zesde. Ja. En, en nou uh, de, de, de 21ste is hier overleden. Ja, dus echt sindsdien zijn er heel veel dingen veranderd. En dat is op z'n uh, al. beveiligingen, beveiligingen. al ja, zeker. Ze hebben, ze hebben echt zoveel PGB-berichten ook opgepikt. Ze hebben echt zoveel dingen veranderd. En dat is in een stroomverstelling gekomen hierdoor eigenlijk. Dus dat, uh, ja, dat moest eerst gebeuren, blijkbaar. Genoeg uit de geschiedenis straks, de verjaardag. Eerst. We hebben een rustig gitaarplaatje. Want dat heb je ook wel eens verdiend zo'n zaterdagmorgen. Gewoon even bijkomen naar zo'n hele zware nacht. Ja, zeker. Heerlijk op. Ik heb het over een nieuwe plaat van... Ja, Paul Waves. Blanke golven. En het heet The Jealousy. Die is de zaterdagmorgen. Je hoort hem al. Wie is de jarig? Zeker. Gelukkig verjaardag. Ja, het is al een tijdje geleden, maar hij zou vandaag jarig zijn geweest. Hoe oud zou hij eigenlijk geworden? Ik heb het over Ian Curtis, de man uit Joy Division. Nou, laat even dansen to Joy Division. En vooral de stemmen. Wat zink je nou wat? Altijd op beurde de muziek van Joy Division. Never Us Apart was natuurlijk een grote hit dat later door In Excess werd gecoverd. Maar ook dit is van hun is een van de grappige plaatsen, ik heb nooit begrepen. De man uh, is, uh, was 23, uh, ze hadden het nog met twee albums af. Het derde album hadden ze eigenlijk opgenomen, maar het werd eigenlijk afgekeurd. Maar daar is niet zo heel blij mee. Ze dachten van, nee dat, is, nee, dat voelt niet aan de standaard. Dus die werd niet uitgebracht. Die werd veel later pas uitgebracht. Een, een jaar na zijn dood. Ze dus uiteindelijk zijn er met twee uit. Closer en Unknown Pleasure. Uh, en uiteindelijk is hele Joy Division is opgeheven. Ze hebben mm -hmm. ook voor, van tevoren al gezegd: als ooit een van ons doodgaat, dan stoppen we met de band. Dat zijn ze. Maar uiteindelijk zijn ze overgegaan in New Order. En dat klinkt echt precies hetzelfde. Wat wacht nog even één ding? Wacht, dit, dit was Joy Division en dit is New Order. Echt compleet iets anders. Dat vond ik echt zo bijzonder altijd. Ja, het is toeg toegankelijker. Het is toegankelijker, zeker minder zwaar. Maar het komt ja. ook op de zanger. Wel een heel zwaar drukt op de band natuurlijk. Mm -hmm. Maar toch, als je wat meer wil weten over Ian Curtis... is de film van Anton Corbijn Control wel een echte aanrader. Dat is echt... Een mooie zwart-wit film met ook goede muziek van The Killers daarin. Shadowplay is echt een aanrader. Goed, wie is er nog meerjarig of ja, jarig geweest? Ja, Linda Ronstedt. Zij is vandaag jarig. Zij wordt 77 jaar. Ja? Linda Marie Ronstedt. Ze is een Amerikaanse zangeres. en uh, ja, Ze brak in de jaren 70 door. Door pop beïnvloedde country rock. Nou, Ronstedt sleept destijds 11 Grammy Awards in de wacht. En, uh, maar helaas, uh, bij haar is de ziekte Parkinson vastgesteld. Er is een mooie documentaire yeah? over haar. Die is vorig jaar een keer uitgezonden op de BBC. Dus die moet wel ergens te zien zijn, te vinden zijn op, uh, op internet. En uh, ja, ze heeft natuurlijk wel mooie nummers gehad. Uh, You're No Good. En uh, ja, de duet uh, Don't Know Much. En daar zit ik even te heel hard op te denken. Met wie deed zij dat duet ook weer? Nou, Gaat goed. niet zingen, maar nee, het is wel mooi. maar we niet. Even oh ja, hier. Aaron Neville. Aaron Neville. Aaron ja, Aaron Neville. Uh, even, even kijken hoor. Een van de platen was natuurlijk dit. Wat me wel opvalt... is dat ze heel veel platen coverden. Maar met haar stem werd het nog een grotere hit. Dit was met James Ingram. Gaat volgens mij ook in een film. En de grappige is, ze begon in de begin jaren zeventig met, met een band... En toen werd ze begeleid door wat later werd The Eagles. Oh, oh. serieus? Dat is een heel bijzonder verhaal ook, oh. mee, vind ik. Zelf. Maar ik heb okay. dan bij haar in mijn hoofd van dat liedje van It's So Easy To Fall In Love. Was die niet ook van haar? Oh, dat zou kunnen zijn. It's so easy to fall, easy to fall in love. Nou, en en, en uh, misschien ook nog wel leuk om te vertellen... zij heeft tot uh, nou, tientallen jaren geleden, in 1987... heb ze toen ooit een album uitgebracht met drie zangeressen... Dolly Parton en Amy Lou Harris. Oh ja, natuurlijk, die horen ook bij elkaar. In een interview in 2014, 2013, zei ze nog... Ik kan geen nood meer zingen... En toen wist we nog niet dat ze de ziekte van Parkinson had. Dat werd later bekend. Oh, okay. en nou goed, uh, nou, het, is, het is een dramaverhaal. Een ander verhaal is over George Maduro. Hij, uh, George Maduro is ooit uh, een ridder in de vierde klasse van de militaire orde. heeft hij gekregen. Hij heeft persoonlijk de Duitse, uh, een Duitse aanval, tegen de Duitse aanval gedaan. Bij Villa Leonberg, in Leidse Dam was dat. Daar zaten de Duitsers en toen konden de Nederlandse militairen niet oprukken. Toen is hij samen met een delegatie van het Nederlands leger is hij een aanval ge uh, gegaan. En toen eigenlijk is hij een paar keer opgepakt, ook weer ontsnapt. En uiteindelijk is hij eigenlijk in het laatste kamp, waar hij houdt... Uh, is, terechtgekomen. En daar is hij overleden, vlak voordat de Amerikanen het bevrijden. En Maduro, denk je van, dat klinkt bekend. Hmm. Het miniatuurstadje Maduro-Dam, nabij Den Haag, heeft zijn poorten geopend. Het is een moderne stad met onder andere een groot havencomplex en een vliegveld. Deze Nederlandse stad is de tweede gemeente in ons land die een vrouwelijke burgemeester heeft. Onze kroonprinses Beatrix. De heer en mevrouw Maduro schonken het grondkapitaal voor dit stadje om op deze wijze de nagedachtenis van hun in Dachau gestorven zoon te eren. Ja, ook nog maar iets van 23 of 24 was deze George Duro Maduro... en is nu vereeuwigd in een klein dorpje, dus dat is wel heel mooi. Goed, wie nog meer? Ja, wie vandaag jarig is, is Marco Kroon. Ja, Marco Kroon die is uh, van 1970, dus hij wordt vandaag uh, 53 jaar. Hij heeft de rang van major en hij had ook een koninklijke onderscheiding gekregen... voor uh, de vuurgevechten in Afghanistan. Maar dat was een enorm iets tijd dat, uh, dat er iemand... Uh, uh, dat hij iemand had afgerekend. Weet yeah. je? Dat die, die, die was op een nare manier ook door hem uh, uh, ondervraagd en alles. En naderhand heeft hij hem los rondgelopen lopen. En toen schijnt hij hem gewoon zijn geweer op hem gelegd te hebben. Dus uh, nou ja, dat is allemaal gebeurd. Maar naderhand is hij dus nog gepakt uh, tijdens carnaval op, op wildplassen en zo. Ja, het is altijd heel knullig. En dat echt allemaal hele irritante ja. dingen. Dat je denkt, van, het is echt een mannetje die heeft wel een temperament. Ja, maar goed. En, uh, en, want uh, van wie denk jij wel dat je bent? En hij zal dan wel eventjes. Het uh, is echt zo'n legermannetje, hè? Die heb je ook nodig autoritair. in bepaalde gebeuren. heel ja, autoritair. Ja, en dat heeft altijd... hem dus echt in de problemen gebracht. Maar het is altijd wel een puntje. Ik bedoel, hij heeft heel veel gedaan in Afghanistan. In vuurgevechten heeft hij een kameraden gered. Hij heeft echt beslissingen genomen op, de, ja, op, op, op het spannendste moment, zeg maar. En dan uh, kom je in de media, omdat hij wild heeft geplast. en omdat hij weer aangesproken werd. En ja, waarschijnlijk had hij ook nog had hij een drankje op, dus dat was Waarschijnlijk, op. ja. Dus zelf denk ik, ja, die gast heeft goede dingen gedaan. Later is hij wel een café begonnen met ook een beetje... Ja, wat was daar nou achter de bar? Was dat, nou, wat zag ik nou glimmen? Was dat een wapen? Was dat ook munitie? Dus dat was ook een beetje onduidelijk. Ja. Maar ik geef me nog steeds de voordeel van een twijfel. Ik denk gewoon dat die gast wel heel veel goed ja, heeft, heeft gedaan. Hij heeft het echt een kopstoot gegeven. Hè? Maar het maf is wel dat hij... hij is toen in een situatie terechtgekomen waar hij dus gemarteld is door een Afghaan, denkt hij zelf. En toen is hij weer vrijgekomen. En toen kwam die Afghaan kwam hij tegen. En die heeft hij toen doodgeschoten. Dat heeft hij nooit gemeld. Eigenlijk nooit over gepraat. Tot, dat is gebeurd in 2009, dus tot in 2017 heeft hij het gemeld. En toen is het balletje gaan rollen. Dus hij, heeft hij, dat... hij, hij heeft, heeft het zelf gemeld. Hij had gewoon zijn mond moeten houden eigenlijk. Hij had gewoon zijn mond moeten houden. Maar dat is misschien toch zijn geweten wat het opgespeeld heeft. Dat zou kunnen. He? Denk ik zomaar. Maar ook misschien een beetje indruk willen maken. Zou ook nog kunnen. Ja, zou dat ook. Oh. Ja, Heb je ja. nog een uh, verjaardagje? Ja. ja hoor, de Nederlandse acteur en theaterproducent Hans Cornelis is vandaag jarig. Uh, Hans is, uh, wordt vandaag 67 jaar. Ja, en iedereen kent hem wel van... Uh, Zeggen ze Oh ja, ah. zeker. Ja, ik kijk ze nog altijd regelmatig op. Zo spannend allemaal. Ja, Vandaag wordt hij ook. 56. Je kent hem van dit. Ik was er altijd een grote fan van. De midbarster Adam Savage. Hij wordt 56. Hij is er een ervaren jongleur. Lekker boeien. Maar goed, hij is de speciaal effectenman voor onder andere Star Wars, voor de Matrix Space Cowboy. Hij is altijd een vrolijke noot in de Midbusters. Ze doen allerlei onderzoeken naar mits die dus ontkracht moeten worden. Bijvoorbeeld de mooiste die ze ooit gedaan hebben. Is kan je met zelfgemaakte, uh, uh, noem je dat, zelfgemaakte vlot van regenkleding uit de jaren 60 ontsnappen van elke dress. Oh ja. Zo so cool. It seemed impossible, but the Mythbusters are almost there, paddling a raincoat raft more than three miles across a rushing tide, making landfall just east of the Golden Gate Bridge. <laughs> We made it! Given een reasonable amount of intelligence, denk think dat het possible mogelijk is made it. het Yes, dat was een hele mooie aflevering, al jaren geleden, maar toch is het me bijgebleven. Dat ze uitzochten: kan je met de heugmiddelen van destijds van het eiland van Elkers afkomen? Hij wordt vandaag 56, Aramse Vars. Ja, ik heb, ik heb er nog één, daar ben ik wel echt een fan van deze acteur. Dat is Jacob Derwig. En hij uh, is een Nederlandse theater- en een filmmaker, maar hij. Uh, hij heeft ook echt, echt een leuke serie geschreven, geschreven laatst. Je had de serie Clem had je laatst. Mm -hmm. en, oh, uh, je kan beter noemen welke series hij niet speelt. Ja, precies. Maar hij, hij, is, hij is gewoon wel erg goed. Hij is ook voice-over, zie ik trouwens. En uh, ja, hij is getrouwd met Kim van Koten. Oh. Okay. oh, dat is wel een leuke vrouw als je dat van elkaar krijgt. Hè. Yeah. Maar ze hebben elkaar echt leren zetten op de set van de televisieserie De Acteurs. Daar had, had zij het, het scenario geschreven en, en zij speelde daar ook in mee. En dan had ze toen een getcene bedacht met een opdringige regisseur. die haar en een andere acteur zou aansporen. En toen kreeg hij die rol. En uh, daardoor was de allereerste seizoen van het Later Echt voor Onbedoeld gescript. Oh, en die is, is ook op film vastgelegd. Oh. Nou, wat nou mooi. leuk toch? Dat is erg mooi. En het zal altijd wel leuk zijn als ze weer in een nieuwe film gespeeld hebben. om dan te uh, kijken of je elkaar jaloers kan maken. Ja. En hij deed ook nog, uh, Moest ik doen voor mijn werk? Ja, hij deed ook nog. De Bankier van het Verzet. Ja, zeker. Oh. Het uh, is ja, uh, die, die, die, die, die, een goede acteur. Ik, ik vind eet, het echt een goede acteur. Hij komt uit het clubje acteurs dat je denkt. Oh ja, we zijn, er weer. Kennen we weer, maar, maar, zijn maar de weer. Die kennen weer. Ja, hij is wel erg goed. Hij is gewoon erg goed. Er is geen twijfel over morgen. Mogelijk. Goed, straks de uh, Zandvoortse berichten. Had ik over de Kings of Lean. Oh nee. De killers had ik het over net in de film van Call. Dit zijn de Kings of Lean. Around the world. In hoeveel dagen? Ik heb geen idee. Gitaart, joh, dat blijft er maar doorlopen. Ze hebben die gitaar, een je bedacht. Tint, tint, tint, tint. Lijkt ook op iets. Hè? Ik denk, en daar hebben ze een heel plaatje mee geformeerd. Niet het beste plaatje van de Kings of Lea, maar toch wel ook. Around the world. En je hoort wel eens de Zandvoortse berichten. Ja, mogelijk asbest gevonden bij de overloopterrein P-Zuid. Vorige week melden dat ze de toegang van, van P-Zuid open hadden gesteld. En ze gingen daar bezig met bestratingen. Tik, tik, tik. Ja, precies. En toen uiteindelijk kwamen ze tijdens dat tik-tik-tik kwamen ze toch hees het asbest. En toen hebben ze. Nou, nu zijn ze bezig uh, te onderzoeken. Ze hebben allerlei protocollen uh, daarvoor. Dus ze moeten ze vervolgen. En nu is een bepaald gedeelte van het gras wat afgesloten. parkeerterrein zelf is nog wel in gebruik. Dus daar staan gewoon gedeeltes hekken. En de vraag is natuurlijk nog. Als we dat toch nu zijn. Ja, er zijn vragen of het nu wel doorgaat. Of daar of, wel. Of aan... er asielzoekers mogen. Dat klopt. Ja. Er zijn natuurlijk wat verhalen. En ik hoorde ook in het nieuws. hoor ik daar een stukje over. En ik denk van hé. Hey, ze zijn in, elke, in elke gemeente hebben, de, hebben ze, hoe noem je dat, twijfels over. Een gevallenkabinet mag eigenlijk niets meer. Wat betekent dat voor de zogenoemde spreidingswet? Bedoeld om asielzoekers eerlijker over het land te verdelen. Veel gemeenten maken zich grote zorgen. Zoals de gemeente Velsen, die meerdere locaties onderzocht, maar dat nu pauzeert. Het realiseren van zo'n plek, dat heeft gewoon echt effect op een buurt. Dat doet wat met een buurt. Dus daarvan is het gewoon superbelangrijk dat je zorgvuldig bent... En ze hebben er ook al over gepraat natuurlijk. Kim Keurissen van Jong-Zandwoord heb over gekeken. En die zegt, uh, kunnen we gewoon niet wachten? Want die spreidingswet is er nog lang niet door. Ook uh, PVV en Zee, de partij uh, Zee, waren het mee eens. En uiteindelijk uh, uh, hebben ze dus erover gestemd. GroenLinks was wel blij met het plan om daar iets te gaan bouwen. En uiteindelijk hebben ze erover gestemd. En ze hebben er nu een voorstel om het uh, voor uitstel, definitieve uitstel. En eerst maar eens even af te wachten om daar uiteindelijk te gaan bouwen. Hmm. Dus, okay. uh, nou ja, goed. Ook logisch. Zeker. Ja, wat de, de gemeente Zandvoort heeft een overgangsregeling ingesteld... voor inwoners die tussen 7 februari en 1 juli 2023... in de gemeentelijke schuldsanering terecht zijn gekomen. Ze maken ook gebruik van een kortere aflossingstermijn. Want er is een nieuwe landelijke wet... en daardoor hoeven mensen met schulden vanaf 1 juli... dus geen... 36 maanden meer af te lossen, maar 18 maanden. En die mensen die zich tussen die periode zitten... die vallen buiten die regeling. Daarom heeft de gemeente besloten deze inwoners te helpen met de afbetaling. Ze maken met die overgangsregeling net zoveel kans op een schuldenvrije toekomst... als diegene vanaf 1 juli. Dus ja, en wethouder Gert-Jan zegt ook... Hè, er bestaat nog steeds schaamte om die stap te maken naar de schuldsanering. En hij roept dus ook de mensen op om echt om hulp te zoeken... en niet te blijven doormodderen. Want het hebben van schulden heeft een ongelofelijke impact. Dus uh, hopelijk kunnen ze dan een anderhalf jaar al vrij zijn. Nou, nou, ik hoop, ik hoop het. Ik, uh... ja, dat zou mooi zijn. Ja, ja Mark. Oké, okay. er komt een pilot hè, volgend jaar. pilot met doorlaatbewijzen tijdens de Formule 1. Hij okay. gaat, dan, hij gaat uh, plaatsvinden volgend jaar. Yeah. Uh, maar dat betekent... Uh, hij komt een week eerder dan normaal. En dat betekent dat het deze keer in de zomervakantie valt. Nou, Voor sommige ondernemers is dat een nadeel. Want vanwege de dorpsafsluiting... voor al het verkeer zijn, van, zijn hun gasten dan niet in staat... om met de auto naar Zandvoort te komen. Maar... Dat is toch afgelopen jaren uh, werd het toch juist verteld en gedaan. Ja, komt niet vrij. met de auto. Ja. Ja. Kom met de trein. Kom met de trein. Ja, maar ik denk ook in het weekend van de Crampie ga jij niet naar de Standfort naar om te winkelen, nee. denk ik. Maar ja, ach, je ja, weet ach. het gewoon niet. Uh, nee, maar het is in ieder geval er komt een, uh, een pilot. Een pilot. Daar heb je ja, een graag. jaar de tijd voor. Zeker. Goed, gezellige makreel, rockwedstrijd bij Havana aan zee. En uh, drie, of nee, de, de Vies. De Zeevisvereniging Zandwoord heeft het georganiseerd En vanwege de slechte weersomstandigheden was het was code rood-oranje. Dus hadden, we hadden we moeten misschien wat eerder beginnen... ...tien deelnemers hebben vijf makrelen gerookt. En ze hadden 24 uur in de pekel gelegen. Wat wel in de koeling trouwens. En uh, ze werden gerookt met andere vissoorten ook in die rookkast. En uiteindelijk uh, moesten de gasten even wachten met toosjes en paling. Jij moet wel wat in dat mond gestoppen de hele tijd. Lekker hoor, lekker. lekker. Maar, maar wat in... En uiteindelijk heeft de juryleden hebben zich niet laten opjagen door het, oh, code rood, code rood. uiteindelijk hebben ze grondig hun werk gedaan. En ze hebben gekeken naar de kleur, smaak, gaarheid. De ogen moesten oranje zijn, van de pijn weet je wel gewoon dat ze hebben. Nou, en dat, nou ja. uiteindelijk is Rudy van der Meij, is drie geworden. Engel Lever twee. En Henk Bluis is nummer één geworden. En uh, nou goed, ze bedanken de eigenaren Ellen en. Um, en Ken, volgens mij is dat, uh, van uh, Havanna aan Zee... en 23 juli kan je weer aanschrijven voor de toostjes. Lekker. Lekker. Ja, je kan het wel kopen. Die, uh, ze hebben dan natuurlijk op dat moment 50 makrelen die verkocht worden. Ja, maar de vraag dat is, is wel... wat. Het geld... Normaal wordt altijd gemeld waar het geld naartoe gaat. Ja, dat gaat naar goed een doel. goed doel. Hè? Ja. ja, noem dat even. Dat vind ik leuk. Zeker. Ja. De kogel is, uh, is door de kerk. De gemeenteraad heeft voor de vermakelijkheidsbelasting gestemd. Oh ja. Dit betekent dus dat uh, bij uh, grotere evenementen... krijgt de gemeente 3 euro per bezoeker. Dat is ook al makkelijk, hè? want de Grand Prix dat zijn er dus zomaar uh, 300.000. Dus uh, dan heeft de gemeente iets van 9 ton uh, komt binnen. Ja, maar wacht, het is vermakelijkheidsretributie. Dat is een mooier woord, een belasting, had ik gehoord. Ja, ja nou, er staat echt hier uh, belasting. Ja, belasting. Maar ik vind het wel een goede zaak, want normaal gesproken bij de gewone... Uh, Gewone bezoekers die allemaal in Stantwoord komen met uh, hele mooie dagen. Daar, daar krijgt de gemeente op zich geen inkomsten van. Hooguit misschien van uh, parkeerbelasting en dat soort dingen. Maar voor de rest, ja, de winkeliers hebben er voordelen van. Want die verkopen veel en uh, terrasjes zitten vol. Ja. En daar krijgt de gemeente zelf natuurlijk niets van. Hooguit... De staat door ja, de omzetbelasting. Ja, ja, ja. Nee, dus is nou echt... nu uh, is het echt. Uh, dit kan ook echt gebruikt worden om uh, allerlei uh, dingen rondom de hele races ja, te uh, regelen. Ik was zeggen, er moet heel veel gedaan worden. Er moet ja. uh, heel veel beveiliging. Extra ambtenaren worden erop aangezet. Dus ja, zeker. Ik vind, het, ik vind binnenkom. het niet verkeerd hoor. Ik roep dat, want en, ik ga er toch niet heen. Dus We ja, doen maar 10 miljoen euro bovenaan. En hebben 3 euro op een kaartje van, uh, van twee, uh, 200 euro. Moet je kijken wat ze die allemaal in de rij staan voor die ene. Dame met uh, voorreserveringen uh, en zo. Die kaarten zijn ook al 200 euro voor één concert, weet je wel? Ik, ik wil nog eens weten wat de kaarten kosten well, van... Coldplay. Ja, vanavond. Oh. Sorry, hè? sorry, ik krijg mijn mond niet uit. Ja. Coldplay. Dat ja, lukt het echt leuk. niet. Oh, afschuwelijk. Oh. Oh. Nou, we, gaan... we zijn er mening over lijkt gelijkbaar. Zeker. Wie wel? Uh... Nee, oh, het is een hele sympathieke gast. Vooral die vrouw van die bassist is heel sympathiek. Oh, oh ja, Jesus, wat een TV mooie vrouw. Gisteren, hè? Ja, ja, wat een mooie vrouw. Maar die muziek is gewoon niet te pruimen. Vroeger wel, de kloks. En uh, nog dacht, het plaatje waren wel leuk. Maar op een gegeven moment is het allemaal wel een beetje geweest. Nou, een heel een well stukje de krant daarover. Ja, er staat een stukje van God. Het is dus ook Modius Mouse en dashboard. Het overdrijven zingen, dat is leuk alweer. Wat daar te doen: Modius Mouse en dashboard hierbij de zaterdagmorgen. En een paar dingen die nog blijven staan. Die moeten we toch nog even de revue laten passeren. 2016. Goedenavond. Een staatsgreep in Turkije. Het leger beweert de macht in handen te hebben op dit moment. Dit zijn straaljagers boven Ankara. Beeld van vanavond. Beeld uit Turkije. Er zou een staatsgreep aan de gang zijn. Berichten uit Istanbul. Twee grote bruggen zouden zijn gesloten. Er zouden ook tanks in de straten zijn gezien. Dat was een uur geleden. Toen kwam op sociale media allerlei berichten en foto's binnen. Ja, en dat is al een tijdje aan de gang. En te, uh, tweed, 256 mensen zijn daar aan de overleden. En 2100 gewond. Nou, voor mij zijn het er veel meer. Ook de mensen die allemaal opgepakt zijn. Het is bizar als je ook die... Die beelden daarvan zagen. Uh, uiteindelijk heeft het allemaal met uh, en Gulen uh, te maken. Dat is dan de tak die samen met Erdogan regeerde uh, die jaren daarvoor. Dat is uiteindelijk gespleten. En Gulen moest uiteindelijk vluchten. Zit ergens in uh, Pennsylvania geloof ik. In Amerika zit hij ondergedoken. En er dat heel veel mensen die Gulen aanhangen. Zeg maar, ze hadden geïnfiltreerd in allerlei belangrijke plekken. En die hebben dus de staatsgreep gepleegd. Is altijd het verhaal geweest. Dat houdt Erdogan vol. Andere verhalen zijn dus dat Erdogan dit allemaal gewoon heeft uh, bedacht van tevoren. In scène gezet. In gezet om uiteindelijk gewoon zo nog meer macht naar zich toe te kunnen trekken. Het blijft. En apart iets de staatsgreep. Poging in Turkije in 2016. Wat nog steeds een klein beetje doorspelt. Is het de 2016 de poging? Hoorde ik dat nu? Ja, 2016 was het de poging. En uiteindelijk uh, zitten er heel veel mensen nog steeds in de gevangenis. En uh, heel veel aanhangers die uh, houden hun mond. Weet je. Ook hier in Nederland. Als je een klein aanhanger bent, dan denk je... Oeh, ik, uh, ik, ik zeg helemaal niks. Ik weet het even niet. Goed, wat meer. is nog meer te vinden in het nieuws? Ja. Berichten? Uh, ja, nieuwsbericht van TU Eindhoven. Ja. Er is een nieuwe elektrische raceauto die oh, oplaadt ja? Ja. met de snelheid komt die, van een normale tankbeurt. Dus ja? in 3 minuten en 56 seconden is de batterij volledig opgeladen. Nou, het studententeam van de universiteit begon in 2022 met het ontwikkelen van het nieuwe batterijpakket. Ja? En de studenten noemen de krappe vier minuten laadtijd een pitstopwaardige snelheid. Zeker. En dat wordt niet gevoed door zo'n klein oranje kabel, denk ik. Nee, daar ben ik ook bang voor. Dat... Nee. Nee. Maar knap, hè? Ja, wel knap. Ja, ik had gehoor, Het was een beetje uitgelegd hoe het werkt. Het heeft te maken dat ze de, de, de celbatterijen koelen. Dus dat kost wel weer stroom. Want die worden heel erg warm, omdat je er heel snel heel veel energie in stopt. Dan worden ze ja. warm. En als je die koelt, kunnen ze het sneller opnemen. Dus uiteindelijk kost dat, geloof ik... 4 of 5 procent van de stroom om die dingen te koelen. Dus nog steeds is het wel interessant okay, om te doen. Even grappig, even een weetje voor ja? ons allemaal even nieuwsgierig. Waar bewaren jullie batterijen thuis als je batterijen koopt? Ik wij bewaren ze in de koelkast. Oh. Oh. Okay, Blijven ze energiebestendig. Oh, wat een goed idee. Nee, maar wel, dat je het die tijd je het nodig hebt, als je het nodig hebt, of hè, verlopen of yeah. energie is dan eruit, dan uh, kan je weer terug naar de winkel van de batterijen, doe ik niet? Nee. Okay. dat heb ik drie jaar geleden gekocht? Ja, op die manier, Ik heb ze altijd overal. Vroeg eigenlijk de, de datum. Dan moet je de <lacht> oudste ja. <vooraan> leggen. Ja. <lacht> ja, zeker. Even spiegelen. <lacht> ja, ja, ja. Oh, <lacht> er is uh, een dame in Kentucky die wilde dus naar, uh, een taxi nemen naar Mission Valley in El Paso. En ze was bezoek, op bezoek bij een vriend. En toen ging ze dus met een Uber wilde ze dus, uh, naar huis. Maar halverwege de rit ging het helemaal mis. Want plotseling zag ze verkeersborden die Juarez Mexico zeiden. En El Paso ligt vlak bij de grens mm -hmm. van Mexico. Toen raakte ze in paniek. Ze dacht dat ze was uh, ontvoerd door hem. En die ja. heeft gewoon de man door zijn hoofd geschoten. Oh. Daarop ze Krijg. de wagen in van Vangrail. Van, van, van, van, van. huh? En uh, die was niet in de buurt van een brug of toegangspoort. En uh, ja, het is gewoon echt verschrikkelijk. En die man die was, was gewoon een uh, keurig taxichauffeur. En die, uh, ja, nou is hij dood. Het is dus echt uh, heel treurig. Oh ja, nou is hij dood. Van, uh, ja, ja. ja. vacature. Er is een vacature. Ja, het, ja. ja. Nou, het dat, er is ook een vacature. Communiceer voor... even met de, de gast achterin waar je naartoe rijdt. Ja. ja. Maar er is dus uh, trouwens ook een vacature bij gemeente Zandvoort. Want de gemeentesecretaris, Maaike Pippel... die gaat nu in dienst treden bij de gemeente Haarlem... Als directeur van een, een divisie. Dat, dat, dat, jij weet welke? Huh? Niet zo. Oh, niet nee. zo even uit het hoofd. Nee. Maar zij gaat dus nu uh, bij de gemeente Halen werken. En dus uh, is Sandwart op zoek naar een nieuwe gemeentesecretaris. Oh. Oké, okay, Is dat hoe... voor jou, Wilco. Nou, wat heeft dat te maken met die? Nou ja, ja omdat uh, jij zegt er is een vacature. Oh. En oh. daardoor werd ik getriggerd. Ik denk, oh, ja. oké. Okay. Ik heb hier ook een lijst met vacatures. Oh ja, Ik ga ja. ze niet voorleggen. Ja, maar stabiel. dit is uh, toch een klein beetje verkapt antwoord Ja, voor die Zandvoortenberichten zeker. Dus ja. mocht je hier in Zandvoort uh, een baan willen hebben... moet je ook hier komen wonen, hè? want anders dat is wel uh, de regel altijd. oh nee, dat hebben ze ook niet gedaan. Niet Met meer, die, hè? Nee, niet Met meer. die nieuwe... gemeente, hè? Met de nieuwe wet, uh, wethouder. Hebben ze ook uh, door de vingers gekeken. Die woont in Velsen geloof ik of zo. Ja, Echt standaalig ja. gewoon. Nou goed, het is tijd voor die landenkeuze. Hij zou vandaag uh, jarig zijn. Ik heb het over de zanger van Joy Division... Ian Curtis. Ja. En die heeft zo'n mooie plaat. Never tear us apart. Maar. Maar. Ja, die is toch niet zo radiofrequent. Die is toch niet zo uptempo. Die schijnt heilig als we zijn. Dan en hij is wel weer is in excess. Is hij is gecoverd ge Door de... In Excess. Huh. En het was een hele grote hit. Dit was een 80. hele grote hit, ja. Zeker.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 Ja, In excessen Never Terror is Apart. De oud nummer natuurlijk van Joy Division. Wat zij toch een hele andere versie van maken. En eigenlijk groot werd. Want de plaats van uh, Joy Division moet je altijd... Uh, nou, Echt een telefoonnummer bij de hand te houden voor noodgevallen. Dat je denkt van, oh, ga ik dit, dit trekken? Maar goed, uh, daar ging we al over het feit... Uh, da, ja, het is heel mooie muziek wat Joy Division maakt. Maar uh, uh, ik draai het thuis maar even. Ja, zeker. Oh. Dat lijkt me What the fuck. Maar goed, ik heb het over natuurlijk ook... Um, in Excess Michael Hutchinson... die dan nou weer een relatie heeft gehad met Paulo Yates. Ik heb pas alleen nog een stukje lezen over Paulo Yates... die net ook nog weer een dochter heeft gehad. Die ook weer een drugs is overleden. Echt een heel dramaverhaal. En nou, in die tijd ging Paolo Yates vreemd met pop Bob Geldof. En daar was er heel veel drugs bij kijken. En uiteindelijk liep het ook weer niet. Nou ja, goed. Toen is hij eruit gestapt. Of het nou... Of het nou... Hij het, hing in de, in de klerenkast, geloof ik... Maar of hij nou met dwergseks bezig was... is nou iets, Er is, is iets is. niet gelukt. Er is iets niet gelukt? Nee. nee. Nou, uiteindelijk wel, maar niet wat hij wilde, denk ik. Nee. Ik denk dat dat het was. Goed, zover een stukje geschiedenis maar weer. Daar zitten we bomvol mee. Goed, wat kunnen we nog meer melden? Ja, uh, triest Bericht in Gorinchem. Een ouder echtpaar zat anderhalve dag vast in het washok... nadat de deurklink <laughs> er vanaf was gevallen... Nadat de buren het echtpaar hoorden, roep om hulp, zijn ze bevrijd door de politie. Ja. Het is echter onbekend of het echtpaar toegang had tot, tot eten en of drinken in het washoek. Nou, wacht even. Ik, ik, ik krijg hier toch een beetje een gevoel van... Maar nou, gaan we dan toch lol maken! Dat, dat oudje dacht ik, zelf, ik kan het echt nooit in een hoek krijgen. Echt. En nu denk ik, ga in het washoek zitten en nu ga ik wel even heel lang de tijd voor nemen. Is het gelukt? Ja! Nou. Dat weten we niet, dat staat niet bij het bericht. Maar het tweetal uh, maakt het goed hoor. Ja? Ja, ja is dat dus weet ik. Door de woord. Hoe oud. Me. Ja, oud, ja oud, dat oud staat, oud. staat er weer niet bij. Dat okay. is een, een ouder echtpaar. Maar, oud, dus. Ja. Ik, ik, dat, ja, ik voel me ook wel aangesproken. Oh? Ja. ja. Je hebt ook inmiddels een ouder echtpaar. Ja, ik ben ook een ouder echtpaar. En ik heb ook best wel een wilde ideeën in een washok. Dus ik <laughs> de wasmachine. Zullen we hem nog een keer ik aanzetten? Hem... Oh, nee, ik wil er eerst oh. uit. Nee, uit. Geef je dan dan van over. Een over. Ja, ik heb de Dirtling er al afgehaald. Ja. <laughs> ja. Ik je hebt nog gezien in de shit, Paul Young. Ja, nog? nou ja, ik zie nog iets van hier van op 15 juli 2000 overlijdt Paul Young. Ja. Maar hij is dus de zanger van Sad Café. Oh ja. En dit was een groep uit Manchester in Engeland. En heel twee kleine hits: Run Homegirl en La Dida. La -di -da. Ik weet niet ja. of je die nog kent. Maar in Europa scoorde hij uh, ook met uh, Everybody Hurt. En Ma, Yo ma. Maar iedereen. Uh, de radiostations gingen er mis in. Want ze dachten dus dat het die andere Paul Jong was. En die had die nummers van Come Back and Stay. Ja, and whatever alleen maar het. Head. Ja, ja, dus ja, er zijn meer honden, uh, hondjes die Paul heeft. Ja, had, die he? leeft nog. Ja, ja, ja, dat is altijd wel Paul Young. Nou, Wel bijzonder, want die andere Paul Jong, die muziek die hoor je eigenlijk niet meer. En toch was het wel fijne muziek, moet ik zeggen. Ik vond het wel fijne muziek, ja. <laughs> wel fijne muziek, ja. Jij, dus niet, ik, jij niet? Jij vond nou, het, uh, niet? vond het meer voor vrouwen? Beter, een van onze vaste luisteraars, die was pas al bij Paul Jong geweest. Die heeft opgetreden hier in Nederland. Ja. Oh, oké. <coughs> Ja, ja dat of... nou, Best leuk als je op je. Op... Heel slecht. Ja. Ja, ja, hij heeft slecht bestemmen uiteindelijk. Ja. Goed, vandaag uh, wordt hij 74. Sorry, zit er nou weer in de verjaardag. Nou, ik kan het gewoon Jij niet wel ja, We hebben een jarig onder ons. Uit. Hij nou, is bekend door, van hè? dit. Ja. Trevor Horn is vandaag jarig. Hij zat vroeger in de Buggles. Op jonge leeftijd was hij al bezig met muziek. En vooral muziekdragers, geluidverdragers. Wat kan je daarmee doen? Uiteindelijk had hij in 1973 al een acht sporen recorder op zijn slaapkamer staan. En dacht mezelf, wat kan ik daarmee doen? Ik ga een, een studio beginnen waar beetjes een beetje demo kunnen opnemen. Dat is nooit gebeurd. Maar uiteindelijk is hij wel samen met Yes gegaan. Hij is samen met Art of Noise in zee gegaan om allemaal heel aparte geluiden te maken. Echt een Trevor Horn soundje is bijvoorbeeld dit... Dit komt uit zijn koker. Dit is van Michael Jackson, toch? Nee, hoor, dit nee? is van Trevor Horn. Uiteindelijk oh, is dit yes. Trevor Horn. Al die scherpe geluidjes, metaalachtige geluidjes, die maakte hij... En de grappige is, later is hij, uh, heeft hij platen genomen met uh, onder andere Gary Osborne. Mm -hmm. Hij heeft echt verschillende dingen allemaal gemaakt. Het, het, het dramaverhaal is van dit Trevor Horn, die echt succesvol is in de platenwereld. Mm -hmm. Hij had uh, vier kinderen, hij heeft nog steeds vier kinderen. Uh, het gezin was van huis af, dacht de zoon uh, Aaron. En die ging met zijn luchtbux rondschieten. Mm -hmm. En hij schoot per ongeluk. Een kogel tegen het achterhoofd van zijn moeder... die raakte Ach. daarbij gewond. Hersenschade heeft jarenlang in coma gelegen. Oh. En uh, daar kwam ze uiteindelijk van bij... en toen bleek dat ze, bleek dat ze gewoon niks meer kon. Eigenlijk alleen maar gewoon een lichaam. En uiteindelijk is ze in 2014 is ze overleden aan, uh, aan kanker. Dus oh. dat is wel een heel dramaverhaal. En opstel dat deze Aaron Horn... Die heb ik even gegoogeld. En die maakt gewoon zelf ook muziek. En oh. niet onverdienstelijk. Oh, dus dat is wel weer bijzonder eigenlijk. Een bijzondere verhaal uit de muziekwereld. Uh, Trevor Horn. Nog één keer dat geluidje. Leuk hè, dit? Owner of a lonely heart. Ja, daar komt hij van. Heel scherp. Zeker. Nou, straks uh, nog even meer weetjes. Tijd voor de funky gitaar van Curtis Harding. Pas alleen nog in Nederland. Op 7 verjaardag speelde hij. in de victorie in Alkmaar. Gitaar, Curtis Harding speelde hem. Soul Power, Keep On Shining. Ja, sorry. ik had al verteld dat hij gewoon de band ook niet eens voorstelde. Dat was echt zo, zo rude. Dat was echt zo rude, zeg ik altijd. Maar goed, ja, dat was uh, misschien, uh, had hij zijn dag niet helemaal. Er was over een man door emotie, maar die vandaag uh, die dag jarig was geworden. Dat zoiets was ze denk ik. Maar toch ah. was even voor Trevor Horn. Ja, dan komen er natuurlijk weer allerlei beentjes in je op. Art of Noise was ook destijds in de jaren tachtig zo vreemd. Wereldvreemd. Dit kwam allemaal uit een keyboard, hè? Het is dus zo apart dit. Tegenwoordig kan je uit elk instrumentje dit wel bijna. Het hoort en tover, maar toen was het echt de wereldvreemd en vernieuwend. Goed, nog uh, ja, vertel. Nog. Ja, ik heb nog uh, een nieuwtje: in Thailand heeft Burger King een nieuwe cheeseburger op de markt gebracht. Maar dat is dus de echte cheeseburger. Die bestaat uit een hamburgerbroodje met wel 20 plakjes Amerikaanse kaas. Hij wordt officieel aangekondigd uh, al, uh, op de pagina van het is het is real man. Maar een uh, heleboel he he commentaar. Maar ik denk zelf weer hier: nou, voor, de, voor de vegetariërs onder ons is het natuurlijk wel groot nieuws. Mm. Ja. En uh, ik moet zeggen, in een tentje vind ik het altijd heerlijk om zo'n pizza zo broodje zo met kaas te nemen. Oh, heerlijk. Maar er zitten geen 20 plakjes in. Dan. <laughs> Nee, die drie. Nou. Ja. Twee ja. magertjes. Lekker, hoor. Ja. Ja. Dit was uh, Toeboek Leefd. Ik moet zeggen, uh, prettig weekend. Uh, ja, tot volgende week. We stoppen met de wijze woorden van Rob Jetten. Ik vind het echt tijd voor een uh, nieuwe energie voor Nederland. Een nieuwe politieke generatie die het stokje overneemt... en vooral problemen gaat oplossen en wat minder druk is met elkaar. Ja, zeker. Ja, Dank je wel, Rob. Laten we hopen dat het allemaal lukt. De nieuwe politieke partijen die allemaal uh, moeten geformeerd worden. En Ik zag sowieso al dat uh, die gast van uh, GroenLinks... Weet die man ook weer? Ja, weet wie je bedoelt. Kom die, er niet op. Die is gewoon lid geworden van de PvdA. Dat moet toch niet gekker worden? Ja, dat is uh, Jesse Klaver. Jazeker. krijg hem nog voor meer of zo? Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 10 uur.